Dan uit de Nathen kok met het NOS Journaal. Vertrekkende demonstranten van het grote bouwprotest... zorgen voor drukte op de wegen rond Den Haag... Een paar uur geleden was de demonstratie van bouw- en grondbedrijf op het Malieveld voorbij. De politie begeleidt actievoerders met hun voertuigen naar de snelwegen. Op onder meer de A12 vreet het bouwverkeer expres langzaam. De politie zegt op Twitter dat een aantal demonstranten flessen naar de agenten heeft gegooid. Daarmee is ze ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Verder is de actiedag vandaag rustig verlopen. De rechtbank doet vanmiddag zelf onderzoek op de boerderij in Ruinerwold in Drenthe... waar ruim twee weken geleden een gezin werd gevonden. Een vader en zes kinderen leefden er jarenlang afgesloten van de buitenwereld. Vandaag bespreekt de rechtbank of het voorarrest wordt verlengd van de vader... en een uh, andere verdachte, een man die de boerderij regelmatig bezocht. De rechters willen de afgesloten woonruimtes in de boerderij eerst zelf bekijken. Brazilië wil lid worden van de OPEC, de organisatie van olieproducerende landen. President Bolsonaro zei dat op een conferentie in Saoedi-Arabië. Volgens Bolsonaro heeft hij ook een informele uitnodiging van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Voor de OPEC is Brazilië een welkome versterking na het vertrek van Qatar, straks ook nog Ecuador en het instorten van de Venezolaanse olieproductie. Brazilië voert intussen de olieproductie op. Vorig jaar werden er 2,5 miljoen vaten per dag opgepompt, het leeuwendeel voor het staatsoliebedrijf Petrobras. Augustus dit jaar waren dat al 3 miljoen vaten per dag. Een 38-jarige man uit Voerendal moet zes jaar de cel in... omdat hij een vrouw heeft verkracht en twaalf anderen heeft aangerand. In ruim 2,5 jaar tijd maakte hij in totaal 15 slachtoffers. Hij probeerde ook nog twee vrouwen te verkrachten. De man liep tegen de lamp toen hij een lokagenten aanrande en mishandelde. Het weer op de meeste plaatsen volop zon, bij maximaal 10 graden. De komende nacht gaat het dan weer opnieuw licht vriezen. Morgen ook weer zonnig en fris met maximaal van 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer verdraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Muiden en Knoop het 1 Nest, 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Apkoude en Maarsen, ruim een half uur. A9 Amstelveen richting Den Helder, tussen Akersloot en Heilo, 20 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen, 10 minuten. De N230, maars is in richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig!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 thing to say I didn't say it dance radio said it and it's only the beginning only What's up? The rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. So dip to the die, baby, you'll realize. Yeah, baby, you'll see the fucking inside of me. Baby, you'll see that rhythm is me key. Get ready with it, can't take credit credit. Stop wanna speak? when I hear from you? New playing pop piper. Follow the shoot, baby, just sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. It's guaranteed